Waarom Jezus op aarde kwam? Janet was opgewonden over hun nieuwe huis op het platteland. In april bezochten ze het voor de eerste keer. Haar vader en broer gingen op onderzoek uit in de garage en de schuur. Haar moeder bekeek het huis, maar Janet rende de tuin al in. Aan het einde van het grasveld liep de tuin schuin af naar Rotstuin. En daarachter was een boomgaard met appelbomen in die in bloei stonden en heel hoog gras waar sleutelbloemen groeiden. En daar, liggend in de grastraai naar de staren naar de bloesem... vonden haar familieleden haar twintig minuten later. Haar moeder lachte. Ben jij niet in het huis geïnteresseerd? Je net, vroeg ze, in een boomgaard kun je niet wonen hoor. Natuurlijk wel, zei je net. Mag ik alsjeblieft de slaapkamer die uitkijkt op een boomgaard... en mag ik die leuke kleine zolder om een werkkamer te maken, vroeg Martin. En ik de boomgaard voor mijn kippen, Vroeg mijn moeder. vroeg vader... Iedereen kreeg wat hij wilde. De kippen waren wit en de kinderen raapten graag de eieren op die ze legden. Mijn vader moest meestal vroeg naar zijn werk en kwam pas naar zes thuis. Martin zorgde daarom voor de kippen voordat hij naar school ging en je net deed het als ze thuis kwam uit school. Ze vond het heerlijk om door het hoge gras de klaver en de zuring in de boomgaard te lopen... En te wachten tot de kippen bij haar voeten verzamelden. In het voorjaar zullen er kuikers zijn, bedacht ze met veel plezier. En ik ga kijken hoe ze uit het ei kwamen. Daarna kwam de herfst. Appels werden rijp en de kinderen plukten klieloos bramen. Het bos achter de tuin werd rood, geelbruin en goud en de zwaluw trokken weg. De bladeren begonnen vallen en s'avond stak het zet houtvuur aan. Toen begon het op een avond sneeuw. Het sneeuwde hard en het hield niet op met sneeuwen. Drie nachten en twee dagen lang alles was ermee bedekt. De kippen kropen dicht bij elkaar in een hoek, druktokkend. De roodborsters kwamen op de vensterbank zitten. Op de derde dag stond vader vroeg op. Hij veegde het pad voor het hek schoon en ze wandelden in de autosporen naar school. Morgen was zaterdag en dan zouden ze gaan sleeën. Om vier uur kwam je net uit school. Ze wandelden alleen naar huis omdat Martin met een vriend was meegegaan. Ze hield van de stille natuur. De afdruk van de kleine pootjes in de sneeuw en de sporen van de kleine hoeven. Daar waren in het daar waar het bos dicht bij de weg lag, in het westen was een gelig licht te zien. Er, kwamen vre er waren vreemde blauwe schaduwen op de velden. In huis was het ook rustig, want de moeder was weg. Ze trok snel andere kleren en laarzen aan en maakte voer voor de kippen klaar. Het zou dus koud zijn en vervelend dachten ze, terwijl ze snel aan het gras liep. Toen stond ze stil en hield haar adem in. Hoe zou het, het grasveld ooit kunnen oversteken? De sneeuw lag er in een dikke laag op het grasveld, veel dikker dan de hoogte van de laarzen. De zon ging al bijna onder. Tegen de tijd dat Martin thuis kwam, zou het donker zijn. Ze kon beter iets anders gaan bedenken. Ze staarde naar het grasveld, Waar dat een schaduw was sporen in het sneeuw. In de schemer kon ze niets goed zien. Toen herinnerde ze zich: Martin was morgen al bij de kippen geweest. Hij was het gras al overgestoken. Natuurlijk was het uren geleden en de nieuwe sneeuw had zijn spoor bijna uitgewist, maar ze kon het in ieder geval proberen. Heel voorzichtig zette ze haar voet in de eerste afdruk en zakte maar een klein beetje weg de aangestampte sneeuw. Als zij de volgende voetstap ook kon bereiken en daarop de volgende ook, zou ze veilig bij de kippen komen. Het was erg moeilijk want Martin had lange benen en grote voeten. Maar het lukte haar toch, terwijl ze balanceerde zich uitrekte en haar kleine voet netjes in de volgende afdruk. Zetten. Zo liep ze naar de boomgaard, waar het makkelijker werd, omdat ze zich aan de takken van de appelbomen kon vasthouden. De kippen waren blij haar te zien en heet haar luchtruchtig te welkom. Ze maakte het pad voor ze schoon, zodat ze naar buiten konden om hun voeren op te eten. Het was gestopt met sneeuw en ze bleef bij de kippen tot ze allemaal weer in een hok terug waren. Ze vond de gekakel in die grote giesige stilte wel grappig. De tocht terug was gemakkelijker, omdat de sporen nu beter te zien waren. Maar haar voeten waren steenkoud en de wereld zag er vreemd en gauw uit. Toen het uit de boomgaard kwam, viel er een brede baan licht door het keukenraam. Haar moeder was weer thuis. Het maakte haar erg blij heerlijk om haar lazen weer uit te trekken, hete thee te drinken en de moeder over haar avontuur te vertellen. De voetstappen, bocht... nee, niet de voetstappen, maar de voetstappen brachten haar precies op bij de deur en ze viel de warmte en het licht van de keuken binnen. Ben je daar, als je net... Janet, riep haar moeder: doe de deur snel dicht. Is het niet koud? Zullen we wat warme toast maken en bij het vuur onze thee opdrinken? Lees je mee. Want hierdoor bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. 1 Peter 2, vers 21. Waarom leefde Jezus 33 op aarde? Waarom werd hij kind, een jongen in een timmermanswerkplaats? Een man die rondreisde en moe, hongerig en dakloos was? Wat zie jij als het allerbelangrijkste in het voorbeeld van Jezus? Zus? Hoe komt het dat dat voorbeeld het beste te volgen. Hoe kun je dat voorbeeld het beste volgen in het leven? Het lied van vandaag is opwekking 595, Licht van de Wereld.